Wat een herrie, mensen. Ja, dat was prachtig. Ja, dat was prachtig. En dat nummer? Ja, hoe heette dat nummer nou ook? Ja, ik <laughs> even zoeken, hoor. De titel was Beyond the Depthrated Scope van Electo-Apocalypse uh, Huppeldepub. Maar goed, de tekst kwijt. Er staat hier wel ergens beschreven. Hij draaide bijna het vorige programma, helaas. Uh, uh, uh, gelukkig uh, ging dat uh, net goed. Nou, hiervoor hoorde ik van 8 tot 9 uh, de muziek. Niks van de week. Uh, week 44 alweer. En uh, ja, jullie hebben een klein voorproefje gehoord wat er vrijdag gaat gebeuren. Dus uh, de muziek die je zojuist uh, hoorde. Dus uh, niet dat we dan de hele avond dit soort muziek draaien, maar wel tijdens het programma Rock666 oftewel rock 666. Nou goed, jullie hebben de reclame tussendoor al gehoord of de jingle. Het is eenmalig, we doen het per uitzondering omdat het dan Halloween is, vrijdag 31 oktober. En ja, als jij niks mee hebt, ja oké, okay. kijk, je moet. Ik zie ook wel weer niet al te serieus nemen. Dat 666 voor de mensen met een gevoelig geweten onder jullie. Moet je niet al te serieus nemen, natuurlijk. Het is allemaal onzin. Maar het is gewoon leuk, ja, toch. Keiharde hok, ja. We draaien het niet vaak. Maar zo af en toe vind ik het wel lekker om er naar te luisteren, weet je. En dan heb ik een maatje, een vriend. Of nou, een kameraad moet ik eigenlijk zeggen. Want als ze tegenwoordig zegt mijn vriend, dan denken ze meteen uh, wat anders. Die is knettergek van dit soort muziek. En die is vandaag jarig. En dat is uh, Arjan. Ja, ik kan hem helaas niet uh, bereiken nu. Ik kan hem wel een mailtje sturen. En die wordt, uh, is vandaag jarig. Dat is Arjan, als jij luistert. En uh, ja, Jacco die heeft een uh, zwaar... Luguur muziekje, nou stuur dan maar op Stuur maar op dat Luguwe Muziekje Jacco, dan zend ik hem meteen uit Dan ga ik gaan gelijk Ja, ik heb contact met eh, Jacco, onze vriend Jacco Via de Skype en eh, Misschien dat hij straks ook nog Zin heeft om in de uitzending te komen Het is dus vandaag even de datum noemen Vandaag is het dus 29 oktober 2014 en Ik ben DJ Javier, luister naar Aloha Radio We zijn elke woensdag en zondagavond vanaf 8 uur in de lucht. En dit is het programma Midweek Express. En oeh, kijk eens. Kijk eens even, hij heeft drie bestandjes stuurt hij op. Nou, dan gaan we meteen even naar het bureaublad doen. Ja, even wachten. Even, even. E eerst even downloaden. Ja, kijk, daar komt Jacco. Ja, ah, go goedenavond, Jacco. Goedenavond. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wat gebeurt er allemaal? Mijn zoon heeft mijn naam gebruikt. Oh, wie bent u dan? Wie bent u dan? Wie bent u dan? Ik dacht dat ik Jakko aan de lijn had, maar... ik ben Zwarte Piet. Hé, je bent... Hij is Zwarte Piet. Nee, hoe is die Oh Nee, die Zwarte Piet is dood. Hm. Doe de ja. Goedenavond, heer Hupse Wie bent u? Dat vragen mag. Um, um, um, ja, dat is de vraag, hè? Oh. Zijn of niet? Zijn. zijn oh, zijn, u bent een mysterie. Be ik Ah, uh, we hebben 2B um, of geen 2B? U bent een mysterieuze gast, dus. Ja, ontzettend. Ontzettend! Oh jee, nou ik heb vandaag op Radio 5 geluisterd. Want s' ochtends luister ik graag naar Radio 538 omdat er heel veel te lachen valt. Dan komen ze met allemaal actuele onderwerpen wat net in het nieuws is. Nou, je leg, jij legt geen een duik met die gasten. Dat is s' ochtends uh, zeg maar, vanaf een uur of acht tot een uur of uh, tien, dan is het leuk. En, uh, en dan schakel ik over naar Radio 5. Want ik heb uh, het geluk dat ik op mijn werk de hele dag naar de radio kan luisteren. Terwijl ik aan het, aan het werk ben. En ik zit nog droog ook. Maar, uh, daar had iemand uh, iets gedraaid. Uh, dat was een zanger, of, of een cabaretier eigenlijk. Die man die leeft helaas niet meer. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar ik ken die beste man niet. Ik ben helaas zijn naam vergeten. Het is niet Seth Gaikama die gisteren begraven is, maar iemand anders, ik ken die persoon niet, en die zong dat hij zelf naast zijn eigen liep. En als hij dronken was, werd hij uh, ja, uh, gesteund uh, door zichzelf. Ik denk, hé? Hoe kan dat? Dat kan toch niet? Hoe kan je nou je eigen ondersteunen? Uh, en jij loopt naar jezelf. Hoe kan je nou naar jezelf lopen dan? Of, of hij moet een uittreding hebben gedaan, natuurlijk. Nou, dan komen we Daar natuurlijk kan. weer op het gebied van Nelly te Napel. Het en, uittreden dat, van je geest. Mijn heeft hebben ondersteuning gehad van de Heer. Van wie? De, de, de persoon waar hij het heeft. Ah, ja, kijk. Uh, uh, ik heb ook wel eens contact gehad dat ik dacht dat het iemand anders was en die had eerst Dus begon zo heet zo, ik schrok me, ik ga wezenloos, <coughs> ik weet niet, ik heb zeker bronchitis ofzo, nee, was het de duivel hemzelf? Ik schrok me, jezus, hij zei nee, ik ben een geintje. ik ben pastoor ou, oude kerk zo'n oude kerk. Zeg maar. Ik zeg, wat lul je nou, man. Ik, ik, ik ben niet eens katholiek. Ik, ik ken die beste man niet. Maar eh, kijk jij te veel naar uh, ouderwetse tv-series of zo? Ik weet het niet, hoor, meneer. <hullu> dus, de, dus... En toen, uh, ja, dagboek van de o Oude Kerken. Erik Oude Kerken. Ja, ik zeg: je kijkt te veel naar die Erik Oude Kerken. Daar heeft hij al die dvd's onschijnbaar. En die kijkt hij elke dag dan. En die vindt dat is helemaal geen pastoor. Hij doet alsof hij pastoor is, maar hij noemt zich Oude Kerken Terwijl die van de televisie Oude Kerken heet. Maar die vindt is niet helemaal uh, nog gewoon, weet Want uh, vandaag is die pastoor Oude Kerken. En morgen is die Sinterklaas of zo, weet je wel. Ja, zo'n figuur is het, zeg maar. maar ja, uh, ja. Er, er staan uh, drie muziekjes in de Skype om te wachten. Oh ja, ik zou ze even kijken. Ik heb ze, ik heb ze al ge Als het goed is, zijn ze misschien al binnen. Nee. Nog niet, ik heb ze wel aangeklikt. Ik zal even kijken nog een keer op de Skype. Kan ik even een verhaaltje voorlezen? Ik ga even kijken... Uh, voortgang, hij is nog bezig met downloaden. Nou, het zijn okay, drie nee. liedjes, maar, maar doe je verhaal maar. Doe. Okay. Okay. Het verhaal heet De Boze Geest van Hoge Duvel. Hoe? Wie zijn moeder? De Boze Geest van Hoge Duvel. De Boze Geest van Hoge Duvel. Oh. Ja, ah. Er was eens een boer uit Ned Ja. die wiesel hakt. Maar toen hij de wagen had volgeladen en de huiswaarts wilde keren, kon zijn paard niet voort. En hij merkte dat het dier ziek was geworden. Zo ineens spontaan. Nou. Zo kwam het dat hij zijn paard in wissel liet en even een vee ging halen. Na eerst aan een daar behoorlijke boer verzocht te hebben, de wagen en houten hem naar het speten. ...zou deze boer zijn knecht zenden met zijn paard. De knecht spande een groot zwart paard voor... ...die grote zware wagen en de in naar een nusk In de nacht keerde de knecht met losse paard weer huis uit. Een enkele stond pinken tussen de zachte leren dus Het was stil overal. Dorpjes en buurten welke hij doorreed lagen al te slapen tegen de heuvelringen het ketsen van de hoeren sloeg in de stilte een stuk in het bos schreeuwde een boszaal mm -hmm. dat hoorde de boerenknecht wel maar mm -hmm. hij was een onverschillige jongen en hij schreeuwde terug hij dacht dat het een uil was zo, zo hard slapende echo's diep in het bos Diep in de nacht kwam hij terug bij een deel in het bos dat de hoge En toen, uh, toen onweerde het, zei ik Hij herinnerde zich de verhalen die hij gehoord had. De boze geesten die daar wonen. Uh, en de, waren de terriven. waren een plaag voor de hele optrek. Deze geest had ook een naam. Oh jee. Hij heette Sansom. Oei. Dat de heilige monnik die aan het hudderle meer woonde met een ijzeren kuis deze kwel daar teruggedrongen had op de hoge duvel, waar hij in de eeuwigheid moest blijven. Oh god, Maar Madden. de boer, bij wie de knecht diende, had op de boze Samson gemunt en had hem al in de struiken horen snurken en had hem al blauw lichten op de hoge duvel gezien. Oh, jezus. Uw man had honderd geroepen, griepke, griepke, griep, gauw. Als hij me griepen wil, kom naar gauw. Er was niks gebeurd. Toen was er een groot zwart monster ineens met een vreselijke zwaarte bovenop opgesprongen. Hij had de klauwen in zijn rug gevoeld en dacht, ik ga je sterven. Hij had, had gelopen, zo had hij kon met de moed der wanhoop, maar, ja Wat hoor ik nou op de achtergrond? Ik hoor allemaal storinggeluidjes. Dus je bent bijna niet te verstaan. Ik Ik denk oh. dat dat uh, hogere machten... Oh god. De duivel is onder ons. Ja. Oei, oei, oei. Ik geloofde van al die verhalen. Geen ene zak had erom gelachen. Maar. hij <laughs> de berg van de hoge duvel opreed, Wil hij weten wat er van die onzin waar is. En als er iets gebeurde. Dan was die... Uh, hij was bijna aan de andere kant van de berg. Aha. En als hij de kwel geen zou zien, dan zou hij hem wel eens even morgens leren. Ja, ja. Een... Dus bovenop die berg, riep hij het allemaal. Kom dan, grip niet dan, als je kunt. En sloeg een grote vlam rechtstreeks uit de weg omhoog. En dreunende klap een paard stijgende, Zodat als de jongen geen goed ruiter was geweest, had hij er al aan afgelegen. Gelijk zag de knecht achter hem een grote zwarte vaten op hem afkomen, met vurige klauwen naar hem gereden. Hij zette het paard in het draf en met de oren in de nek stormde het met zijn bereiden de berg af. En de boze geest bleef daarachter. Wel was de ruiter behoorlijk geschrokken, maar bij de eik aan de voet van de berg verachtte hij zich veilig. Nu kan het ons termijn niet verder volgen. En hij keerde rustig zijn paard om en liep rustig ruiswaard en lachte de grote kwelduiven honend uit. Daar stoten de geest een moedend gebrul uit dat in de verte rondloom en naar het bos dat weerzijde van de weg gelegen was, de, rode, de grote rode heggen, sprongen een aantal weerwolven. Met groen lichtende ogen tevoorschijn en stickers van de VVD op hun borst. Oh shit. Nu was het lachen uit en de roekeloze knecht werd door een grote angst bevangen. Het stichtige paard stormde als een wervel van wind op de weg. De kop vooruit, de neusleugels trillend van angst, golop, neerbeukende hoeven sloegen de klauwen uit de grond. Het werd een duivelse rit op leven en dood. In duizend scheurde het paard en zijn bereide langs takken en struiken en de man zette het paard tot nog grotere spoed aan tegelijk doodst uit, uit, uitstaan. de krachten van het vermoeide dier zouden bijna uitgeput raken de weerbol van huilde als een dolle verschrikking vlag achter hem aan maar het paard won eindelijk iets op zijn achtervolgers, die een verschrikkelijk gehuil aanhieven en nog sneller gingen lopen. Het paard scheen uitgeput te zijn, struikelde, maar dan ging het weer vooruit. Hij hoorde een gehuil dichtbij komen, en tot het allerlaatste ging hij het paard nog even iets sneller laten lopen. In een razende vaart kwam hij het erf op en met de uiterste krachtenspenning droeg het dier zijn bereiden tot op de deel. Het was net op tijd. Toen de knecht de grote deeldeuren snel dicht sloeg en er een boom voor schoof waren de spookwolven of geen twee vader meer van hem af. Hij hoorde hem buiten janken. En hij zag zijn eigen paad dat ook zo angstig was als hij zelf was. Het zwarte paad op het stral liggen. En iedereen sliep de nachtmerrie binnengekomen om zich te wreken op alles en iedereen. De boer stak, stak in hevige woede toen zijn knecht hem het verhaal van een nachtelijke rent deed. Oei, oei, oei. Nou, nou, ja, nou. Ja. Dat is me wat. Zeg, ik zal maar zoiets meemaken. Maar ik weet wel hoe die band heette die ik net draaide. Dat is de Apocryphal Order. Beyond... Heet het nou, Wat staat er nog? Order. Oh, ik heb uh, Beyond the Defraded Scope of Salvation. Zij heette de titel van het liedje die we voor dit prachtige verhaal van Jaco hoorden. Maar we hebben nog een nummer, maar die gaan we straks draaien. En die heet weer anders. En die gaan we zo draaien. En uh, oké, okay. maar, maar we gaan eerst even verder met Jaco. Uh, ja, dat ja, uh, ik ben naar uh, de laatste tijd uh, gebruik ik het geluid van Manicam. En die heb ik dan, uh, de, uh, heel raar, dan moet ik de microfoon kiezen, de externe microfoon die ik heb aangesloten waar mijn headset aan vast zit, natuurlijk. En dan kan ik ook de muziek via uh, de uh, MW3 uh, encoder gebruiken om uit te zenden. En dat gaat fantastisch, moet ik zeggen. Alleen de mixen die neem ik wel op met, uh, met een Virtual DJ. Want die, uh, die kan die alleen in Wave opnemen en dan zet ik hem om in uh, MP3. Want ik heb een programma, zo kan je cd's rippen en dan zie je, je raak de titel van de liedjes erbij. En dan kan ik ook MP3's maken van andere formaten. En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Hé? Mm. Hé, hey, maar weet je. Uh, ja, je weet, ik heb ik, uh, reclame gemaakt op mijn site. Want ik heb nou een pagina gemaakt van de Aloha Radio. En daar heb ik uh, een paar uh, mooie video uh, boodschappen opgezet. Die, die heb ik gelijk uh, ook maar meteen op YouTube geplaatst. Rock666. Uh, dat komt volgende week uh, vrijdag. Dus Nee, sorry, aanstaande vrijdag, 31 oktober. Het ene programma dat is uh, dus uh, rock muziek, keiharde, dus snoeiharde muziek zoals wat je uh, daarnet hoorde. En uh, dat is één uur, dat heet Rock 666. En daarna dan uh, hebben we nog, uh, nog uh, een, een leuk live programma. Uh, en, uh, ja, en er gebeurt van alles in. En dan het laatste uur krijgen we het prachtige verhaal van jou. Dat is een prachtige verhaal. In drie, in drie delen, in één uur. In drie ik delen. Ik heb nog materiaal hier. Dus de... Ja, oké, okay, die kunnen we ook gebruiken. Kunnen we ook ge gebruik. Maar ik zit te kijken naar die drie bestanden. Hij is nog wel aan het downloaden, maar hij gaat zo traag als ik weet niet wat. Ik weet niet hoe lang die bestanden duren per stuk. Ik heb geen idee aan het zijn gewoon een Ja, oké, okay, maar... Ja, of, of probeer zijn een te draaien dan via je. Oké, okay, ik zet er één aan en dan uh, zoek even de ze uit. Want uh, ja het duurt nogal lang. Maar ja, ik kan het vrijdag ook gebruiken natuurlijk. Ja, ik laat eigenlijk de graag een beetje in de keuken kijken van alle radio. Maar dat is juist mm. het leuke. Dat is geen ene omroep die dat doet. Dat die, dat zich, uh, die in de keuken laat zien wat ze allemaal wel een brouw zijn hezel. Maar dat maakt het programma juist zo leuk. Ja? Ik hoor er al wat. Is het microfoons in je oor schuilt, net als ik. Ja. ja. Dan hoor ik mezelf terug, denk ik, of niet? dan zie je dat er drie mensen luisteren. Ik heb drie luisteraars tot nu toe, dus dat is al mooi. Dus dat is al leuk. De drie luisteraars, een goed begin dus. Ik denk dat er de vrijdag uh, een stuk of dertig zijn, of veertig. Tien ben ik ook tevreden mee, maar ja, hoe meer luisteraars, hoe leuker. Dan kunnen een totaal 750 mensen luisteren, wereldwijd. En het wordt nog eens een keer opgenomen dat mensen het na kunnen luisteren. Maar dat doe ik alleen op de pagina van Allo Radio. Dus niet op de Facebook zelf, maar op de pagina van de Facebook. In een aparte die groep, dat lukte niet erg. Dat, eh, die pagina, die kan iedereen bekijken. Dus het is gewoon openbaar. Al ben je geen lid, je kan gewoon kijken. Ik hoor al wat. Ik hoor mezelf ook, heb die radio nog zachtjes zo, Ik zou het geluid wat zachter doen. Ja, die heb ik als controle aan. Voor als het eh, de ik horen of ik nog in de lucht ben. Ik heb scheven en radio er ook op zitten. Een leuke zender trouwens. Ja, we hebben nog steeds drie luisteraars. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Nou, welkom mensen als jullie luisteren. Ik ben DJ Jaap. En we hebben natuurlijk aan de andere kant van de lijn onze vriend Jacco. Die ook uh, vaak meedoet met de uh, uitzending, hartstikke leuk. Een beetje vaste, uh, ja, vaste, uh, vaste vast, uh, medewerker, of hoe noem je dat? Uh, ja, uh, uh, ik hoor wat. Oei. Oei, dat klinkt wel heel eng, zeg. Oei. Uh, uh, uh, uh. Maar wat je, als je ook kan doen, Jacco, als je die, die drie bestanden apart uh, uh, uploadt, dus één voor één in plaats van alle drie tegelijk. Ik denk dat dat beter werkt. Uh, voortgang, oh, uh, uh, eens is zelfs geannuleerd. Hoe kan dat nou werken? Ik heb niks aan geraakt. Voortgang 1.2, geannuleerd, hoe kan dat nou? Je kunt ze beter apart sturen. Eén voor één in plaats van alle drie tegelijk. Ik denk dat dat beter gaat. Omdat het gaat het traag. Want ik ben natuurlijk ook aan het streamen. En ik zit ook nog eens een keer... Uh, ja... Dat, ik denk dat je... Even kijken hoor. Dat je ze beter één voor één uh, kan plaatsen. Die bestanden, Jakken. Ben je er nog? Ik heb een Ja, ik hoorde wel iets op de achtergrond... Ja, dat is het laatste wat ik met deze koptelefoon kan krijgen. Ja. En, uh, dus, maar je uh, weet, het weet is je hoe... Boogie muziek, maar well. er staat nu één vereind erin. Oké, okay, maar wat ik zeggen wou. Um, um, uh, dit programma is een nieuw programma. Tenminste, echt nieuw is het niet. Want ik heb het al eerder gedaan. Midweek Express. Denk maar eens vroeger aan de bonte dinsdagavondtrein van de AVRO vroeger. Dat is nog van ver voor mijn uh, geboorte. Ik voor de oorlog zelfs dat programma overstond. De bonte dinsdagavondtrein. En uh, daar dacht ik toen aan. Ik denk, laat ik het dus noemen. Midweek Express. En ik heb weer vijf jingles laten maken. Door een, een of andere ferma uit het noorden van het land. Skype werkt niet meer, staat er. Hé, hey, dat is niet zo best. Daar gaan we gewoon even opnieuw uh, inloggen. Hè. De Skype is ineens weggevallen. Ik ga even opnieuw contact zoeken... Met onze vriend Jacco. Ja, Jacco, Jacco. Ja, kijk, daar komt de Skype. Ja, oké, okay. komt allemaal wel goed hoor, kijk. Kijk, daar komt hij weer. Kijk eens. Is... Oh, kijk. Jacco van. Ja, kijk, kijk, daar nou komt er één uh, dingetje. Nou kan ik hem opslaan. bureaublad, hoppa. Oh, Herman belt ook al. Eh. Uh, ja, en dan zo, moet ik even we kijken. Weer. Okay. Uh, uh, ja, nou zijn we dingen weer kwijt. Even kijken hoor. Hallo Herman, goeie avond. Ik goedemorgen zo, ja. zo, uh, Goedemorgen moet ik zeggen. Uh, ben ik Jacco weer kwijt? Even zoeken hoor. Ja, Jacco zat er ook bijna nou, als je eens is weggedrukt. Ik zal even bij toevoegen. Uh, ja. eens even kijken hoor. Uitnodigen voor een vergadergesprek. Daar is Jacco. Hé, wat zegt je nou, Jacco? Skype is eh. Uh, is... Ja, de Skype doet het weer hoor. Ah, ik ben Herman is er nou ook bij. Die belde tegelijk uh, met toen jij contact zocht. Ja, we vielen even uit, uh, Herman. De Skype viel even weg. Maar de ene bestandje is al bezig met downloaden. Dus dat gaat toch sneller als je het per per stuk doet, in plaats van alle drie in één mop. Dat, oh. uh, dat werkt toch sneller. We zijn een muziekbestand aan het sturen. Uh, Jacco naar mij toe. En, uh, okay. en, uh, en, en drie tegelijk is schijnbaar te veel capaciteit. En als je ze één voor één doet, dat gaat het toch wat sneller. Oh. Met muziek uh, is zo'n een minuut of drie, vier of zo. Dus uh, dat, dat hebben we dan ook weer. Ja. Want ik heb ook eens een keer met uh, Guus, een keer, via... Um, hoe heet dat ook weer van Gmail, daar heb je dan uh, Google Talk. Daar kan je ook hele grote bestanden naar elkaar toe sturen. En, uh, want ja, soms zit er een limiet aan, maar met uh, Google Talk kan je hele lange bestanden sturen. Filmpjes of, of, of muziekjes. Nou, onder bestanden bestaat je gesprek. Ja. Bestanden is met andere woorden gesprek. Nee, bestanden, dat zijn bijvoorbeeld als je nou foto's hebt. Je hebt een mapje met foto's of met muziek erop, MP3's, en pedrietjes uh, En dat noemen ze bestanden. Dus je kan dan zeg maar een foto'tje sturen, of, of filmpjes, of muziek. Dat, uh, dat, en dat zit dan in een bestandje. In een mapje, zeg maar. Zo uh, noemen we dat, ja. zeg maar. Oké, okay, okay. zal ik verwerken. Hoe is het met Jaco? Ja. Um, yeah. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Ja. Ja, het is goed met Jaco. Ja, ja, ja, ik, ga, ja ik, ik, uh, ik heb hem er ook bij. Ik heb hem toegevoegd. Dus nu zijn we ja. met z'n drieën online. We zitten op de radio, hè, Herman. Ja, dus uh, let op je is woorden. dit radio? <laughs> dit is ja, radio. Dus, uh, Alle... We zijn er tegenwoordig ook op woensdagavond uit. Naast de zondag, dus... En dat heet, programma heet Midweek Express. Het ja, is dus donderdag dan. Dus, uh, bij, ja, bij, bij u is het inderdaad donderdag. En ja. uh, de Midweek Express begint ook vanaf 8 uh, ja, uh, uur tot 9 hebben we non-stop muziek. En van 9 tot 11 Nederlandse tijd hebben we ja. dan een live uitzending, net als nu, zeg maar. Ja. Hè? Ah, Leuk onder. Beyonce. Bij ja. ons is het dezelfde tijd als bij jullie, maar alleen wij zijn twaalf uur voorwoord. Ja, ja, dat klopt ja, want wij hebben net de wintertijd gehad, de klok uur achteruit. Dat was ja. uh, zondag de 26 e Om drie uur s'nachts werd het dan weer twee uur, dus we konden een uurtje langer uitslapen. Ja, wij, maar, uh, ja? wij zitten dan in de zogenaamde lente, maar als je, ik, wil, ik werd om een uur of één wakker, met donder en bliksem, zware mm. regen... Mm. En zware windvlagen. Maar weet je wat nou, ik nou. Ik ben een beetje. Dat is mm. mooi, Lente. Ik, ik ben geschrokken, want ik had van jou verteld dat het zaterdag 15 graden wordt. Maar dan ah, ja. nou keek ik naar het nieuws van RTL, dat is een commerciële tv-zender bij ons. Het wordt, eh, geloof ik, zaterdag, kan het zelfs 19 graden worden. Dat zal wel oh. het zuiden zijn, hoor, denk ik. Limburg of Brabant. In Den Haag is het altijd wel al een paar graden koeler. Maar uh, ja. dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo warm, zo laat in het jaar. De, de, de, de weersomstandigheden van de verschillende landen die zijn uh, een beetje vreemd aan het zijn. Ja, want in Zweden, was zelfs in Zuid-Zweden, was zelfs een overstroming, was een rivier uit de oevers getreden. Ja. Uh, en uh, ik denk zo, dat hoor je niet vaak over Zweden. Want uh, ja. ja, en daar is het normaal. Uh, er is wel een paar weken geleden sneeuw gevallen in IJsland. Toen was het hier nog strand weer bijna. Een paar weken terug. Ik ben zelfs nog op 3 oktober naar het strand geweest. Daar heb ik nog nooit Zo. meegemaakt. Op het strand. Gewoon in mijn zwembroek. <lacht> Dat is ongelooflijk toch? Op 3 oktober. Uh, Jacco? Ja? Ik van Guus van, uh, kreeg ik een uh, e-mailtje. Een e en daar had je het over... Een nieuwe website over muziek uit de dertigste jaren, jazzmuziek. Heb jij er ook een gekregen? Dertigers. Uh, nee. Dertigers jazz. Nee, nee. En, nee, en, nee. en die, die als, ze, als ze daar een mooie video van vinden, dan sturen ze die naar je op. Oké, okay, dat geloof een dat Ik bedoel dat hij het zal spelen op de website. Niet dat die per post zo'n video die op kunt sturen. Ah, oké. Okay. Ja, ah, ben benieuwd. Ja, dat zijn allemaal van, van die oude filmpjes, wat je vroeger veel kreeg. Uh, en de, en ik, hij had er deze keer een, um, iets op staan van, ja, dat was het Count Basie. In zijn jonge jaren, toen hij juist een band begonnen was. Dus ja, dat, uh, dat, was dat soort leuk. werk, weet je. Ja, dat is wel leuk, joh. ja. Ja, het is. Het is maar weet leuk, je, iets. ik zie vaak ja. zo'n kanaal met allemaal oude films uit de jaren 40 en 50. En ik vind dat eigenlijk, eh, vind ik de films leuker dan, dan die moderne films van nu. Ondanks al die mooie technieken die ze daar in die uh, films hebben. Vind ik toch die, uh, die acteurs van vroeger toch veel natuurlijker spelen als wat ze tegenwoordig doen. De techniek is dan wel maar beter. Maar ik vind toch qua acteren, de actrices en acteurs van vroeger, ook de Nederlandse trouwens, van vroeger beter dan die lui van nu. Tegenwoordig, tegenwoordig acteren ze niet zo heel erg veel, geloof ik. Ze schreeuwen meer. Ja, en, ja, ja. En, en ze zijn kwaad tegen elkaar. Vroeger, een, een acteur die, die, die, die, die praten met de, met de persoon tegenover hem, over hem, over haar. En dan praten ze, en dan misschien vijf, tien minuten, maar dan praten ze in één stuk en dan weten ze wat, wat ze zeggen. Dat kan maar ze tegenwoordig niet. Uh -huh. dat tegenwoordig dan is het, oei, hey, wat, hmm, bang. <laughs> ja, ja, maar, maar Je zo. had vroeger Co van Dijk, ik weet niet of je wel eens van Co van Dijk hebt gehoord. Die man die is al heel lang dood hoor. Maar dat is een mm -hmm. van de beste acteurs. Maar hoe komt dat toen de televisie zijn intrede deed in 1952, waren de meeste ja. televisieacteurs toneelartiesten. Die, die, die, die trokken door het land en die traden op het toneel op. En die werden ineens televisieacteur. Zoals Joop Doudra bijvoorbeeld of Wim Zonneveld, dat soort mensen. En die, die zijn veel beter getraind dan de mensen die het nu doen. Dat zijn meestal filmacteurs die nooit op het toneel staan. Ik denk dat dat het verschil ja, ja. maakt. Ik, ik, ik, ik weet sinds 1953 heel weinig van... Mm -hmm. Acteurs in Nederland. Ja, je, je ziet nu wel eens uh, documentaries zo, zo van uh, ja, artiesten zoals, laat ik zeggen, Toon Hermans in de, in de comedie hè, en, en, en, andere, en andere zo. Ik, uh, ik ging vroeger, toen ik met mijn moeder ging, nog wel eens, ten, als er een toneelgezelschap kwam, dan werd er. Uh, spe uh, Iets van Vondel werd er altijd voor um, op het toneel gebracht. Ja, okay. Dat vond ik wel mooi. Ja, okay. Maar dat was de hele oude taal. Hè? En, ja. en als ik dat zo eens met mensen praat. Zo, uh, kan jij dat verstaan? Ja, ja, ik kan het verstaan. Ik zou niet blijven zitten, zei ze. Dan ik, Dat zou niks voor mij wezen. Zeg, nou ja, dan heb je iets gemist. Ja, dat, dat, cultuur. Dat, cultuur, dat cultuur, weet je, mensen, die oude Oud-Hollandse oude, Oud taal... Want ik weet, vroeger moest ik altijd mee naar de kerk. En ik begreep daar niks van. Want uh, het was wel Nederlands, maar Oud-Hollands uit de uh, 17e eeuw of zo. Zoals het uh, ook de Bijbel staat geschreven. En op gegeven moment toen ging ik naar de kolonie in Epen, in Pelsakamp. En dat uh, was ook een hervormde kerk. Of nee, gereformeerd was het geloof ik. En die begreep ik wel, die dominee. Want die gebruikte gewoon dagelijkse mensentaal. Ik denk, waarom praten ze bij ons niet zo? Weet je wel. al? Vanaf de console. Maar, maar mensen dat waren, ook, maar ze waren dat gewend. Mee. Mensen waren dat gewend, weet je. Dus de studie ja. stonden het wel. Ja, dat vind, dat vind ik ook wel een goede, wat Jaap zegt. Want datzelfde, datzelfde heb ik, zeg maar, uh, met boeddhisme. Ik, vind, ik vond het altijd heel erg vaag. Die gasten die hele dagen in zo'n klooster zitten te mediteren. Daar kan ik geen ene flikken mee. Hmm. Weet je wel, want die, die luxe heb ik niet. Dat ik niet. Dat ik niet hoef te werken en dat een, uh, dat een natje een droogje gebracht wordt en dat ik nergens hoef te zorgen. Een beetje hele daar, uh, daar in zo'n klooster rond uh, Maar toen kwam er een andere, uh, een, andere, gewoon een, een gozer die wat ook een echte leraar en een monnik was, zeg maar. Ja. En maar die, die leefde gewoon midden in Los Angeles. Hè, in een hectische grote wereldstad. En die probeerde het daar te redden. Ja, en met alle, met alle drugs en drank en, en alle shit om hem heen, zeg maar. Ja. Daar kan je veel meer mee. Maar Jezus, Jezus leefde ook tussen, tussen dat soort mensen. Hij leefde ook tussen de hoeren en de alcoholisten en, uh, en de dieven en noem maar op. Hij ging er zelfs mee om. Want nee, natuurlijk deed hij daar niet al mee, maar daar, hij ging wel met die mensen praten en, uh, dus eigenlijk, en die begrijpt de mensen ook misschien beter als iemand die zich opsluit in een een of andere ruimte en die zit alleen te mediteren. Die zocht echt contact met de mensen ook. En dan begrijp je de mensen dan ook beter, denk ik. Oké, okay, beste mensen, ik ja. ga weer opstappen. Je, dan heb je nog andere dingetjes doen. Okay. Het, eh, als het nog even droog blijft buiten, dan ga ik nog even wat in de tuin doen, anders, ja. Ik, ga, ik, ik moet nog brieven schrijven, maar dan niet op computer, nou, niet ga, op e-mail, e maar echt met met, een met pen, met, met, met een, met een, iets op papier zetten. Ja, het enige ah. wat ik nog op papier zet is op mijn werk. Mijn werk mijn, ja, we hebben zo'n lijst met de kilometerstand en uh, ja, wanneer je getankt hebt in de werkuren. Dat is het enige ja. wat ik nog met een pen doe. <laughs> Dus eh... Oké, ik wens jullie verder wel het beste en uh, goeie avond. Ja, is, uh, een fijne dag en, nog uh, verder. Veel mooi weer daar in uh, Nieuw-Zeeland. En misschien volgende week weer. Oké, okay, gezellig. Ja. Houdoe. Houdoe. Ja, dus uh, hoe heet het? Uh, dat was Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Wat altijd leuk als hij er weer is, hè. Gezellig, joh En eh... Uh, ja we zitten wel met uh, ook nog uh, uit Apeldoorn in de Nederlandse. en uh, as people uh, from outside the Netherlands listen to our program you may also uh, uh, take every Sunday live on um, on Skype you can call and we can also talk in English uh, the most Dutch people understand English so that's no problem for us And for the people who don't understand English language, we can also translate it for them. Zo, so, dus uh, dat is even een, een klein huishoudelijke mededeling voor onze uh, niet-Nederlanders buiten de grenzen die toevallig meeluisteren. Leuk toch? En, <laughs> en misschien gaan we een keer een Engelstalige show doen. Ja, ik ja toch? We doen, nou ja, ja, man, dat is geen moeite. Die, die, die, die, die, die, die, die, die praat de hele dag Engels eigenlijk. En dat is misschien wel leuk uh, als we dan eens uit Schotland of uit uh, Zweden of Duitsland of Engeland, Amerika, Rusland, overal vandaan mogen ze vandaan komen. En uh, ja, dat is toch leuk als je dan, uh, ja, dan onder elkaar in het Engels kunt kwekken. En uh, ja, misschien kunnen we eens een, een aparte tijd voor, uh, misschien een extra dag voor uh, uittrekken of een extra avond moet ik dan zeggen. Maar ik probeer met deze zender, waar we nu op uitzetten op Aloha Radio, uh, is het mogelijk, die stream die ik gehuurd heb, uh, om on, uh, on demand muziek uit te zenden. Dat wil zeggen, zonder dat mijn computer ontstaat, uh, dat mensen wel muziek horen, maar zodra ik inplug, mijn zender start, dan valt die muziek weg en dan kom ik. De indus, de mensen hebben altijd uh, wel wat te luisteren. Of een oude programma halen of zo. Dat dus ze 24 uur per dag naar Aloha Radio kan luisteren. En uh, het is technisch wel mogelijk. Alleen ik weet niet hoe dat... Dan moet je een ftp programmaatje hebben. En uh, ja, net als, net als als je met, een, met een, een website bouwt, heb je dat ook. Kijk, die website die ik nu heb. Die kun ik uh, uh, online uh, al via de server zelf in elkaar toveren. Dus dat is heel makkelijk. Is heel simpel. Maar uh, met een FTP programma is ook niet echt moeilijk. Alleen je moet even weten. Uh, uh, uh, uh, uh, je hebt dan een mappie. En dan klik je op verzenden. En dan staat het op de site. En dan kan je dan op die pagina. Op de HTML pagina die je aangemaakt hebt. kan je dan een foto's of een filmpje. Of een muziekje op plaatsen. Of tekst. En, uh, en uh, nou, als je dan die muziekjes... Via die FTP naar die radioserver gooit. En dan moet ik dan dus de live server uitzetten. En dan zet ik die andere aan. En dan als je iemand de radio, radio aanklikt, dan horen ze non-stop muziek. En dan zodra ik mijn computer aanzet en ik klik op die uh, uh, encoder, dan is de muziek weg. En dan hoor je mij of jou of Herman of een, of een andere muziek die ik live draai. Dus er is altijd wel wat te beluisteren dan. En uh, ja, hoe duur dat programma, hoe meer muziek erop kan. Maar ja, ik betaal nu een tientje in de maand. Alleen voor die uh, streamserver. En uh, ja, ik kan tot 750 luisteraars. Dus ja, dus op zich... Uh, ja, uh, op zich uh, ja Het is wel mogelijk om non-stop uh, door te draaien zonder dat mijn computer ontstaat. Behalve als ik dan natuurlijk live uitzend, hè. Maar bedoel, het kost me niks extra, alleen als er mb's op zijn, dan zijn ze op en dat is iets van vijf uh, gigabyte. Nou, uh, hoeveel luisteraars zal ik trekken per dag? Misschien drie of vier? Nou, dat krijg je nooit op, joh. Dan moet je echt duizenden luisteraars hebben. En met een, en, maar dan moet ik wel ook uh, zorgen dat die liedjes niet hoger zijn dan 192 kb. Want als ze hoger zijn dan 132 kb, want ik mag in 320 zelfs uitzenden, dan ben je wel gauw door je, door je gigabyte zijn. Dus ik houd op 128. Maar ja, de meeste liedjes die ik download, het zijn allemaal legale muziekjes, moet ik even zeggen voor de luisteraars: het is allemaal legaal. Het is uh, uh, onder Creative Commons uh, licentie, dus muziek, uh, uh, niet uh, commerciële muziek vrije muziek, je hebt klassiek, je hebt pop, jazz, van alles, housemuziek, trends dance. en deens, daar zit muziek bij die je zou bij Veronica zou kunnen draaien, of bij Radio 538. Ja. Alleen, niemand kent het haast, want het uh, is alleen, uh, ja, het is een wereldje, allemaal artiesten, die moeten het van hun optredens hebben. En hun zien een cd als promotiemateriaal. En zolang je daar zelf geen geld aan verdient, mag je het verspreiden, je mag het weggeven, je mag het uitzenden, je mag er alleen niet verkopen of geld vragen. Dat doen wij bij Alauwa Radio dus ook niet. Dus wat wij doen, dat mag. Alleen, je bent eigenlijk verplicht uh, ook de artiest en de naam van het liedje te noemen als je iets uitzendt. Dus non-stop, kan wel. Maar dan moet je de hele waslijst opnoemen. Of je moet het op de site plakken van wat er allemaal gedraaid is. Maar goed, op zich zullen uh, ja, ze er ook niet zo moeilijk over doen. Want het is toch een beetje gratis reclame voor die artiesten. Het zijn geen artiesten zoals de Rolling Stones die voor elke liedje geld willen hebben wat er gespeeld wordt op de radio, zonder dat ze er zelf een reet voor hoeven doen. Dus. Maar Jacco, eh, ja? eh, hoe was het weer bij jou vandaag? Uh, miserig en uh, grijzig en uh, ja... Eigenlijk mistig en zo. Ja, ik ga al om half vijf een beetje uit. Mm -hmm. En dan is het. Ja, zo min ik doe. Nou, ik. Uh, oh ja, ik, ik moet je wel nog een nieuwtje vertellen. Mijn vrouw is vandaag naar het ziekenhuis geweest. Ze hebben die pennetjes die in de botten zitten, in de vingercoaches. Die hebben ze eruit gehaald. Dan er zitten ze nog wel in het verband. En volgende week gaat het verband eraf. Alleen ze mag geen tassensje houden natuurlijk en mee met die hand, en, uh, maar ze is in ieder geval wel van die enge pennetjes af met die veertjes. dus nou, dat, okay. dat, uh, dat is al uh, dus, uh, okay. En het zag er goed uit, zij is in het ziekenhuis. En ik moet binnenkort ook naar het ziekenhuis voor controle van, uh, van, de, van de vorige keer. En uh, nou ja, ik heb nog steeds niks daar zitten, al, al bij mijn slaap, dus gelukkig. Dus ik denk dat, of hij zegt kom maar over een jaar terug, of hij zegt nou joh, mocht het terugkomen, kom, dan kom je maar weer, dan bel je maar op. En zo uh, niet, uh, nou ja joh, uh, het beste, en het uh, gaat je goed ofzo, ik weet het niet, ik hoor het wel. Ik kreeg een sms'je gisteren, maar er stond eerst uh, 31 oktober, en toen ineens stond er 7 november. Ik denk, ja wat is het nou, weet je wel, dus ik ga zo morgen even bellen ziekenhuis van en wanneer moet ik nou komen want ik weet dat ik in november ergens ik heb er wel een brief mee gehad, die heb ik nog ergens liggen maar de tijd dat kunnen de ene keer zeggen ze 1 uur en de andere keer zeggen ze om half 10 ochtends of zo, weet je dus ik wil wel zekerheid hebben dat ik niet voor niets erheen gehad dus en zo is het en zo is dit inderdaad. nee nou het is, uh, wat, het, is, het, is, het is het is het is best wel weet het was niet nee. echt heel koud, vond ik, maar uh, het was vanmiddag zelfs nog zo warm dat ik mijn jas heb uit moeten doen in dat ding. Terwijl ik gisteren, dat was maandag, vond ik het bar koud hoor, de hele dag. Maar ik vond het vanmiddag gewoon warm in dat ding, jongen. terwijl het maar uh, misschien uh, net uh, 12 graden was of zo. Ja. Maar, maar zondag, of nee zaterdag, 19 graden hebben ze voorspeld met zon. Ik denk: hé, dat heb ik nog nooit meegemaakt in, in zo'n late periode van het jaar. Het is eigenlijk, het is eigenlijk niet normaal. Maar ik, ik, ik, ik, ik denk, ik hoor wel eens verhalen. Ja. Ik heb wel eens gelezen ergens dat er dat, dat zouden een paar strenge winters komen. En, uh, en uh, ja, de natuur zal in de war raken. Er zal geen verschil zijn tussen winter en zomer. En allemaal enge dingen en zo. Over oorlogen en, en ziektes. pestilentieën. En elke keer komt dat terug. Vroeger had je de Spaanse griep hè, voor de Eerste Wereldoorlog. Er zijn miljoenen mensen in Europa aan overleden. Toen kwam die rotoorlog. Die grote oorlog heette het tijd. Want toen... Uh, ...was de Tweede Wereldoorlog nog niet. Nou, toen eh, twintig jaar later kwam de Tweede Wereldoorlog eh, aan... ...na een hoop ellende. Toen kreeg je een tijd van verlichting... ...de jaren 50, 60, 70. Dat was een mooie tijd, zeg maar. En daar zitten we weer in die shit. Beginnen weer al die rare dingen... ...om ons heen te gebeuren. Zowel... nationaal als internationaal. En daar word ik toch wel een klein beetje bang van. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Maar goed... Mensen, nee, dus ik hoop dat het allemaal met een sissa afloopt. Dat, eh, maar ja, we hebben vertrouwen op de internationale gemeenschap. Dat men, men eh, hopelijk eh, ingrijpt. Want als het met de mensheid is afgelopen, dan is het ook met hen afgelopen. En dat realiseer je ze heus wel, hoor. Dus eh, ik heb vertrouwen op. We zijn gelukkig uit van de naties bevrijd. En dan schelden ze wel op Amerika en Engeland. Maar dankzij hun hebben we wel onze vrijheid te danken. Oh. Hè, en toch? zo is het. Precies. Ik ga lekker naar bed. Mm -hmm. Jij gaat nog even lekker een muziekje draaien. Ik ga nog en even dan, lekker uh, door. vrijdagavond eventjes uh, dan tegen acht uur. Dan ben ik op de Skype. Ja gezellig joh. Wordt, uh, wordt heel, heel leuk. Dan maak we wel een leuke avond. En uh, ja, mensen die, die zijn misschien geschrokken van het filmpje en van het, de clip. Of hoe noemen ze dat? Die, die ik vond mijn eigen filmpje. Had ik trouwens ook nog wat dingen. Ja dat heb je gezien hè. ja. Maar er zijn mensen die denken, nou wat is dit nou, 666, de duivel, ah, dat moet je niet uit, zeer, serieus te nemen, je hoeft niet te luisteren. Maar het is keiharde rockmuziek en, uh, en het is maar één uurtje en de rest is gewoon ja, een beetje Halloween, een beetje af en toe in de geel hier en daar, dat je eigenwijze of zo. En, uh, en ja, dat straatfeest, dat uh, wordt helaas op, uh, op de dag gedaan voor die kinderen is dat. Die Halloween feest wordt gevierd op alle heiligen, nota bene, op 1 november. Omdat die kindertjes natuurlijk niet naar school hoeven. Dus vier is dat van 10 uur s ochtends tot 7 uur s avonds. En dan gaan die uh, ouders, die gaan dan lekker barbecuen, leggen die kinderen op bed. En dan gaan hun lekker barbecuen, want dat heb ik gezien vorig jaar. Ik denk, ja joh, ik ben, denk, ja... En eh, ze ruimen wel alles netjes op hoor. Dat, dat, dat, dat doen ze dan wel, want ze versieren dan alles. Het ziet er leuk uit. Ik zal eens wat op Facebook plaatsen van de week. Ga ik eens wat fotootjes maken. Ik ga het wel netjes vragen of ze dat. Want ja, niet iedereen vindt het leuk als hun gevel eh, ineens op internet staat. Dus ik ga het wel netjes vragen als ze. En dus nou zoek ik het van zo dichtbij dat je dat niet kunt zien waar ze wonen. Nou, ze toch alle straten laag hier een beetje op elkaar. Dus. Maar ja goed, ik ga het wel netjes vragen, Maar joh, mag ik hier een foto van maken, daar ben je van gedekt. En dan plaats ik dat even, even een beetje in een sfeertje te kweken. En misschien ga ik mijn webcam wel open, dat ik wat ga filmen, dat ik dat laat zien, weet je, tijdens de live uitzending. Van nou, dat heb ik vandaag gefilmd, zo ziet het er hier in de buurt een beetje uit. Het is niet overal hoor, dat Halloween, want bij mij in de straat zie je het nauwelijks. Alleen die ene zijstraat, daar woont een nogal kinderrijke straatje. En iedereen doet mij eh, hartstikke leuk, joh. Het is voor de kinderen speciaal, zeg maar, weet je. Zaten wij in een doodkist in de tuin, geen echte, maar een nagemaakte dan. En dan hangen een skelet onder de tante en daar zie je een afgehakte hand hangen ergens. Nou ja, ik vind het allemaal wel gewoon lollig, weet je, en eh, ja, ik heb toen pas geleden nog in de krant gelezen als het verleden jaar. Nee, het was het verleden jaar. Het was een of andere kerkgenootschap. Die vond tot mij niks al dat, eh, dat gedoe met doden, vereren. En ik eh, denk, ja joh, ga toch lekker terug naar de 17e eeuw, man. Weet je, doe even normaal. Ik bedoel, je moet het niet al te serieus onttrekken weet je wel. Het is een heel oud feest die nog ouder is dan onze cultuur. Eh, de, de, de Kelten en alles, die, die, die deden het al. En dan zie ik dat er iemand belt. Wie het is weet ik niet. Oh, dan moet ik even kijken, want Jacco is weg, want die gaat slapen geloof ik. Maar ik zag wel dat er iemand terugbelde. Dus ze geven de Skype open. Het is nu 5 minuten voor 10. Dus, uh... Oh shit, wat gebeurt er nou jongens? Dat was mijn wachtwoord ook weer. Oei. denkt die ook nog kwijt, zeg? Oh, wat erg. Nou, wachtwoord weet ik nog wel, maar dat ga ik natuurlijk niet op de radio zeggen, maar. Ik heb twee Skype-accounts. Hoe ken je dat nou? Twee keer uh, Skype. Ja, ik moet mijn wachten. Kijken of hij het doet, hoor. Ik hoop het wel. Ik hoop dat hij het doet. Nee, hij doet het niet. Nou, sorry. Ik hoop uh, mensen die mij willen bellen. Die mij... eh. Uh, uh, ineens... Mijn wachtwoord is ineens geweest, joh. Wat is dat voor onzin? Nee, niet met een nieuwe account. En Wat ik wel kan doen... Ik, ik ga eerst even, even een muziekje draaien en uh, ja, weet je wat het is, beste mensen, ik ga even nog een keer die keiharde rocknummer draaien, dan ga ik even de microfoon even, even uit. Ja, dat liedje gaat 10 minuten duren, hè? dat kan ik jullie natuurlijk ook niet aan doen. Dat uh, kan ik jullie ook niet aan doen, maar ik zie hier een berichtje. Oh, nou is er een plaatje. Nee, maar ik wil niet uit de Facebook joh. of schaarten doen. Nu, potjandorio, kennen we allemaal. Joh? Ik ga gewoon even kijken hoor. Ik zal het nog een keer proberen. Uh... Eh, uh, kijk hoor. Misschien is dat het. Het is allemaal een beetje... Uh... Hij doet het weer. Hé, hey, hij doet het weer. Nou, ik zie uh, Jacco nog uh, dat hij uh, wat berichtje heeft achtergelaten. Uh, oproep gemest van Jacco. Ah, oh, Ga oh. nou, nog een keer proberen. ja ja. Hé, <laughs> hey, je... ik, met... ik had gelukkig mijn wachtwoord nog onthouden. En uh, Ineens was mijn wachtwoord weg. Hij viel weg. Ik zag dat ze terugbelde. En toen een gegeven moment uh, wil ik me wachtwoord. Hé, zag haar wachtwoord. En ik denk, was mijn wachtwoord ook, uh, maar gelukkig wist ik het nog. Oh, wat een geluk man. En meestal weet ik het niet meer. Maar dit keer heb ik hem goed onthouden. Jacks dus al zei, helemaal graag op de radio, mensen. <laughs> ja. Uh. Het is 1 minuut over 10. Oh god. Och, och jee. Hoe laat moet je op morgen? Nee, ik moet half vijf uit. Oei, ja, ik iets van uh, kwart over zes, half zeven, zo. Ja, ik moet de honden ook nog uitlaten. Wat normaal niet hoeft u. Maar ja, dus, uh, dus dan, dan moet ik eigenlijk uh, iets eerder uit. En dan ga ik uh, de, de, de honden weer terug naar de slaapkamer. Ze slapen allebei in de mand aan elke kant van het bed. Er staat een mand, daar slapen ze dan in. En uh, ja, vroeger had ik ze liever op de gang hebben, maar uh, ja, zielag, dit en dat, maar ja, die beesten weten niet bij. Toen denk nou, laat wel maar lekker in de slaapkamer. En, nee, je moet wel elke dag de ramen open doen om te luchten, want het is niet zo lekker als de slags, zeg, je bed in het dak en je hebt geen hondenlucht, weet je. En dus dan doen altijd de ramen open voor te, te maar het, je raakt het weer en ze zijn netjes schuin, worden netjes gekamd en gelossen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, je vindt af en toe hondenharen, weet je hoor, onder de kast of zo. Uh, dan, uh, ja, dan denk je, wat leg je daar nou weer, een pluk haar of zo, weet je. Dus ja, er wordt ook al wel schoon gemaakt, ja. Maar uh, ik was een keer bij iemand op de die had uh, die had ook een hond En die, die stof zaagde, na mijn keer in de maand of zo. Nou, die stond je knieën in de hondenharen, dat was vies, joh. Dat zelfs in zijn computer zaten de hondenharen. Nou, dat is niet normaal, dat vind ik echt. Eh... Ik, ben ja. ook, ik ben er ook leuk mee geweest hoor. Maar eh, ik vond het zo vies. Bah, nee. Maar ja, goed. Nou, eh, ga slapen. Ja, ga lekker slapen. Dank je wel. En, en ik zou zeggen, tot vrijdag dan, gezellig. Toch? <laughs> <laughs> Oké okay, meester, Jacco, ik ga de, de Skype uh, afsluiten. Oh nee, ik was toch al niet uh, zichtbaar, toch of wel? Ja, nee, ik was wel zichtbaar, wacht even. Anders gaat iedereen naar bellen straks. Uh, onzichtbaar, is het net alsof ik niet online ben? <laughs> Slim, hè? Dus ja. ja. Goed, nou ja, de muziek op de achtergrond die gaat nog even door. Dat was de uh, Aproficial Order. En de titel van het liedje is. Vectorale to gain, of zoiets. Maar goed, genoeg van die shit zou je... Zo, Hè, man? Harry zegt potsies dikke man, dat is echt niet normaal. Wat een tering en een zonde, dat ik het zeg. Maar goed, maakt niet uit. We gaan uh, uh, even een paar liedjes achter elkaar draaien. En dan ga ik eens even uh, zoeken, want ik heb nog zoveel muziek. Maar ja, ik heb weer wat nieuw materiaal gedownload. Maar ik wil niet alles, uh, ik vind het zonde om alles altijd gelijk te draaien. Want dan wil ik wel wat bewaren voor uh, vrijdag en voor aanstander zondag. Ik heb hier wel, hey, hoe heet dat nou? Wat zag ik daar nou? Enigma 63 Poltergeist. Oh shit, wat is dit nou weer? Nou, ben benieuwd wat dat is. Ben benieuwd. Ja. Ja, ha, ha, ha. Gaaf nummer is dat, hè. Prachtig. Dat was Enigma 63 met Poltergeist. En die zullen we natuurlijk vrijdag ook draaien. Ik vind het wereldnummer, man. Het is een beetje gothic-achtig, uh, dit soort muziek. Het wordt een beetje, uh, nou ja, laten we zeggen... Uh, ja, een beetje gieslag, zou ik zeggen. Ik vind het eerder, nou, niet echt gieslag. Ik vind het... Uh, een beetje mm, mysterieus hooguit, ja, het klinkt wel mysterieus, het is niet echt eng, of zo, maar ik hou bijvoorbeeld, uh, ik vind Kate Bush bijvoorbeeld, uh, zeg maar in jaren 70, begin jaren 80, de muziek van Kate Bush bijvoorbeeld wel heel mysterieus, weet je, nou zo'n zo gevoel heb ik ongeveer, waar. ja, je moet ervan houden, niet iedereen vindt het mooi, maar ja, ik, ik mag daar wel graag naar luisteren. Dus ja, maar helaas mag ik niks van Cape boos draaien, maar uh, ja, het is commerciële muziek en niet zozeer omdat het commercieel is, maar je moet daarvoor betalen en dan moet je je eigen aanmelden bij de Buma en dan krijg je een soort licentienummer, dan moet je op je site plakken en dan mag je wel alles draaien, alleen je moet wel even vermelden wat je hebt gedraaid, dan moet je die lijst opsturen naar de Buma Stemruin, naar de Sena, nou ja, dat is allemaal oké, okay, maar ja, dat kost heel veel geld. En we zijn natuurlijk uh, geen commerciële uh, zender. We zijn ook niet, uh, uh, geen publieke omroep uh, in die zin. Het is gewoon een hobby van me. Het is gewoon een hobby. Puur hobby. En dus alle Radio is een uh, radiostation waar uh, iedereen naar kan luisteren. Via het internet alleen. En misschien wie wij het ooit in de toekomst wel... Uh, of via uh, ja, een breder kanaal, misschien wel via de ETA, wie zal het zeggen? Je, zal, ja, je weet het maar nooit wat de toekomst zal brengen. Misschien komt er wel iemand in die uh, misschien zegt van joh, ik wil uh, het overnemen en, uh, en we draaien dan de uh, Rolling Stones of, de, of uh, even wat of, uh, dan. Uh, ja, en dan blijven radio, of Aloua Radio, eh, ja, maar ja, dan stasjeer je ook weer weg, weet je. Kijk, ik vind uh, de commerciële zenders op de radio hartstikke leuk hoor, Radio 15, Veronica, wat heb je nog meer? Sky heb je. En ik luister af en toe ook nog wel naar uit publieke zender, Radio 5 bijvoorbeeld, Radio 2 is ook wel leuke zender. Radio 3 luister ik eigenlijk niet meer, vroeger wel, maar daar vind ik niet zoveel meer aan, dat is meer op de jeugd gericht. En ik vind popmuziek hoort eigenlijk. Ik mag het misschien niet hardop zeggen. Maar ik doe het lekker toch. Ik vind als ze al, al uh, zeggen van. Nou jongens uh, het moet gescheiden blijven. Het publieke omroep. Dus de belasting betalen. En uh, bijvoorbeeld de commerciële zender. Ze zeggen popmuziek hoort niet op de publieke zender. Die moet je lekker aan Veronica. En 5 uur 8 laten. En de publieke omroep moet gewoon één televisiekanaal. Één radiokanaal. En als de amusement wordt uitgezonden, mag dat wel, maar dan moet het wel leerzaam zijn. Of een, een historisch iets, daar ze bijvoorbeeld een speelfilm over iets wat vroeger er gebeurd is. Dan is dat een beetje educatief. Dan heb je dan nog een skutsmoesje om bijvoorbeeld eh, een van de rafelmaters in de overbewijzen bewijzen spreken in Napoleon. Of zo. Want dan is het dan is het educatief. En dan eh, heb ik toch een spannende film, ik zeg, eh, ik maar een voorbeeld hoor. Ik bedoel, ja, de muziek gaat nou wel heel erg hard klinken op de achtergrond. Ik heb hem net dan harder gedraaid, maar ik ga hem even helemaal uitgooien, want ik geloof dat ik al gek word daarvan. Worden jullie natuurlijk ook gek praten en muziek op de achtergrond, of het moet hele rustige muziek zijn. Goed, namens, nou, het is nou eh, kwart over tien. En ik weet niet of er nog mensen luisteren. Dat weet ik niet. Uh, zo te zien... Niemand meer. <laughs> ja, nou, er zijn nog een paar luisteraars over. Maar goed, uh, genoeg gebabbeld. Ik ga het, uh, als het gaat voor jullie nemen, ik ga het uh, ook maar stoppen. Want er luistert toch geen hond meer. Uh, ik ga toch één liedje of twee liedjes draaien. Of zo weer elkaar toch maar drie. Weet je, ik doe dat drie. Ik ga dat drie draaien. Dan ga ik ze wel even noemen. Even noemen nog, want dat uh, moet ik doen. Dat is verplicht. En niet, uh, het zijn geen regels van mij zelf, hoor. Maar gewoon, uh, ja, dat willen ze bij Jamendo. Dat je mag de muziek draaien, mag ze uitzenden. Maar je mag niet die suggestie geven dat je persoonlijk toestemming hebt gehad van de artiest. En. Uh, Oh, wat gebeurt hier nou weer? Oh shit, daar heb ik een hele laars erin gegooid. Nou, weet je wat, we gaan één liedje draaien: Green Jungle. Een uh, heel mooi liedje. En die is van Esther en Gracia. Die heet Green Jungle. Tot later. Dat een leuk liedje. Dat was uh, Rea Esa Rice, met z'n set. En uh, ik ga nog één liedje draaien. Ik ga deze even wat anders opzetten hoor. Ik wil een beetje een popliedje hebben of zo. Een beetje wat moderners. Um, open Bestanden. Ja jongens, easy listening muziek. Ken Verheken, nooit van gehoord. Ja, Wind dancing, dat is de laatste liedje waar ik ga draaien. Daar ga ik ook lekker mijn bed in. En dan zie ik jullie uh, of uh, ja, uh, vrijdag 31 oktober, dus aanstaande vrijdag 31 oktober vanaf 8 uur. En dan uh, gaan jullie uh, dus naar een speciaal uh, Halloween-party-programma luisteren, mensen ik zou, uh, ja, ik, uh, ik vind die playlist heb ik hier een beetje aangevuld. dancing is dit. <middels> Ken ik heb het tot volgende, vrijdag goud 31 oktober 2014, om 8 uur, het party, tot ziens.